11 uur. Dit is Radio 1 met Felix Meurders. Zometeen in de gids.fm redden de Chinezen, met name de rijke Chinezen, de laatste Nederlandse leerlooien. En de Giro d'Italia is weer begonnen met veel vallen en opstaan. Het NOS-journaal nu met Jan van der Putten. Carla Del Ponte, die een VN-onderzoekscommissie leidt, zegt dat er aanwijzingen zijn dat de opstandelingen in Syrië het zenuwgas Sarin hebben gebruikt. In een interview met de Zwitserse televisie zei Del Ponte dat getuigen dat hebben verklaard. De oud-aanklager van het Joegoslavië-tribunaal benadrukt wel dat er nog geen harde bewijzen zijn. Er zijn zware en concrete verdenkingen, maar er is nog geen onweerlegbaar bewijs, zegt Del Ponte. Ons onderzoek moet nog worden verdiept. Del Ponte zei niet waar en wanneer Sarin zou zijn gebruikt tijdens de burgeroorlog in Syrië. Het Diakonessehuis in Leiden heeft in december ten onrechte de prostaat verwijderd van een 64-jarige man.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 Het huis erkent de fout en heeft excuses aan de patiënt aangeboden. De man is nu impotent en incontinent. Inwoners van Wetteren in België mogen ramen en deuren weer openzetten. Dat heeft provincie-gouverneur Briers gezegd tegen de Vlaamse Omroep VRT. Het goede nieuws is dat dus na het poelen van de rioleringen... wij geen toxische stoffen meer aantreffen. Uh, het tweede goede nieuws is dat dus ondertussen de, uh, de, alle mensen... in het centrum van uh, wetteren hun ramen en deuren terug mogen openen. Zaterdag brak brand uit in een ontspoorde goederen trein... met een chemische lading. Bij de treinbrand kwam één persoon door giftige dampen om het leven. 49 mensen moesten naar het ziekenhuis. De politie heeft vanochtend bij een café in Rotterdam schoten gelost. De agenten kwamen af op een ruzie waarbij een cafébezoeker met een vuurwapen zou hebben gedreigd. De politie loste twee keer een schot, waarna de bewapende man op de vlucht sloeg. Het is niet duidelijk of er op de man zelf of op zijn auto is geschoten. Bij de beschieting in Rotterdam is niemand gewond geraakt. Die gewapende man is nog voortvluchtig. Hij reed in een Audi via de Westersingel naar de Erasmusbrug. En na een korte achtervolging werd de auto leeg teruggevonden aan de Feyenoordkade. Dat is weer nog veel zon, straks ook enkele stapelwolken. Het wordt 15 graden op de Wadden en 21 tot 24 graden landinwaarts. Morgen alweer warm, 19 tot 23 graden. In de loop van de dag in het binnenland enkele buien, mogelijk met onweer. Vanaf woensdag daalt de temperatuur. Op hemelvaartsdag is het 13 tot 16 graden en wisselvallig. Wat is er nog aan de hand in Wegenland, Wijnandslaan? Op de A12 van Arnhem naar Utrecht... want daar staat file tussen Maarsbergen en Bunnik 4 kilometer... is daar een vrachtwagen in de sloot gereden. Die wordt nu geborgen. Twee van de vier rijstroken zijn dicht. De rem, Alle remmen gaan los over 40 seconden.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 Radio 1, de gids.fm, met Felix Goed Goedemorgen. Liefhebbers van de Giro d'Italia noemen de Tour een koers voor juffertjes... Met, met aankomsten op verlaten industrieterreinen. Dat is niet waar, natuurlijk. Maar de Giro zorgt altijd wel voor meer spektakel. Valpartijen, onmenselijke beklimmingen, bochten van 90 graden... zinderende finales, kortom, een koers voor echte mannen. Schrijver Benjo Masso is een liefhebber van de Giro en is zo hier. Hoe verleidelijk is Adam... En nee, dan heb ik het niet over die van Edam. Eva bedoel ik, maar Adam is een joker van een Duitse autofabrikant... die er alles aan doet om de consument anno 2013... weer aan een nieuwe auto te krijgen. Automan Wim Oudeweerink neemt alvast de proef op de som. En Nederland telt nog wel geteld één leerlooier En diens lot is afhankelijk van de nieuwe rijken in China... want die hebben nog wel geld over voor een mooie handgemaakt tasje... of een paar schoenen. En voor een zonnige blik, surf naar degids.fm. De oorlog in Syrië dreigt over te slaan naar de buurlanden. Niet alleen in de grensgebieden van Irak wordt er steeds meer gevochten. Ook in het grensgebied met Libanon zijn er oplopende conflicten. Ruud Hof is Midden-Oosten deskundige. Goedemorgen meneer Hof. Goedemorgen. Libanese dorpen die Syrische opstandelingen steunen. Libanese dorpen die het regime van Assad steunen. Dorpen die daarom onderling slaags lijken te raken. Hezbollah die het Syrische regime steunt. Israël die wapenleveranties van Assad aan Hezbollah verhindert door een bombardement. Het conflict blijkt zich zien door ogen uit over de regio. Is dat zo? Ja, dat risico is in ieder geval levensgroot aanwezig. Zeker wat betreft uh, dat toch al hele zwakke Libanon... Libanon is een land wat bestaat uit, uh, uit minderheden, eigenlijk alleen maar minderheden. En uh, ja, die leven met elkaar in een heel fragiel evenwicht dat, dat elk moment verstoord kan worden. Ja, en zoals je weet, in het verleden is het ook al vaak verstoord geweest. Hè? Er is een vreselijke burgeroorlog geweest, die maar liefst 15 jaar geduurd heeft en waar iedereen zich mee bemoeid heeft. Dus uh, Libanon is een, een heel zwak land en het leger in Libanon is eigenlijk niet in staat om, uh, om goed orde op zaken te stellen. Dus de vrees dat het kan overstaan naar dat land is zeker niet denkbeeldig. Is er de sprake van een scherpe afgebakende grens tussen Syrië en Libanon? Ja, op de, de kaart wel. Als u de, de atlas bekijkt dan ziet u een scherpe grens. Maar in de praktijk uh, loop je daar gewoon overheen natuurlijk. En uh, de bevolking uh, in het oosten van, uh, van Libanon is verwant aan de bevolking in Syrië. Ze zijn familie van elkaar, ze spreken dezelfde taal, ze behoren tot uh, dezelfde soorten gemeenschappen. En ze zijn zeer op elkaar betrokken. Dus op dit ogenblik is er ook sprake van een enorme stroom vluchtelingen die vanuit, uh, vanuit Syrië betrekkelijk gemakkelijk Libanon binnenkomt. En uh, dat evenwicht uh, ook dreigt te verstoren daar natuurlijk. U had het dan over die burgeroorlog van destijds waar Syrië bij betrokken was. In hoeverre is de huidige situatie vergelijkbaar met die van toen? Ja, die is eigenlijk helemaal niet vergelijkbaar, want, want, want destijds was het echt, begon het als een interne Libanese aangelegenheid. Het ging toen om de verdeling van de macht tussen die verschillende bevolkingsgroepen in Libanon zelf. Uh, op dit ogenblik is het zo dat uh, de meeste Libanese politieke partijen, inclusief Hezbollah trouwens, uh, er echt op uit zijn om een burgeroorlog in Libanon zelf te voorkomen, want dat is iets wat de Libanese echt absoluut niet meer willen. Dus er is in Libanon wel een soort terughoudendheid bij alle partijen om het om het niet uit de hand te laten lopen... ondanks het risico dat steeds meer dreigt. En de reactie van de Libanese regering is dezelfde? Ja, de Libanese regering, dat is misschien ook wel opgevallen... die heeft zich sinds het uitbreken van de opstand in Syrië... het is nu al een paar jaar geleden... Muis stilgehouden. die heeft absoluut geen mening. Dat moeten ze ook wel, want als ze, zodra ze een mening laten horen... dan worden ze partijen in het conflict... en dan proberen ze kosten wat het kost te voorkomen. Dat komt ook vanwege het feit dat het Libanese leger zelf ook weer bestaat uit allerlei minderheidsgroepen. En dat de generaals in het leger heel goed beseffen dat als het leger wordt ingezet, ja, dat de kans heel groot is dat het leger ook weer uit elkaar valt in verschillende groepen. En dat is wat men wil voorkomen. Dus Libanon probeert zich, de Libanese regering probeert zich stil te houden en op die manier buiten het conflict te, te blijven. Ook geen enkele reactie op de Israëlische aanval op een wapenfabriek? Bij Voor zover ik weet is daar nog geen reactie op gekomen. Ook dat ligt pijnlijk. Want ja, het schijnt zo te zijn dat Israël daarmee vooral de wapenleveranties aan Hezbollah wil treffen. En ja, Hezbollah speelt natuurlijk in Libanon ook weer een bijzondere rol. Dus ook daar probeert men van wegen in Libanon tenminste zoveel mogelijk het toe te doen. In de hoop dat de bui voorbij trekt zonder dat het Libanon treft. In de hoop dat het land niet wordt aangestoken. Precies. Dat, maar ja, het risico blijft groot, want de, de, de grens is open. En uh, ja, zeker in het oosten van het land, de BK-vallei, waar, waar het aan, aan Syrië grenst. daar heb je allerlei dorpen die eigenlijk hun eigen gewapende machten hebben en zichzelf proberen te verdedigen. En er is maar heel weinig nodig om het uit de hand te laten lopen. En dat beseffen de Libanezen zelf ook heel goed. Huuthoff, Midden-Oosten-deskundige, met dank. De, gids .fm. de nieuwe rijken in China worden de redders van de laatste Nederlandse leerlooierij. Terwijl wij ons geld niet meer durven uitgeven aan luxe artikelen... groeten China die groep rijken. En ze hebben wel veel geld over voor een mooi leren tasje of schoenen. In Nederland is er nog maar één leerlooierij over. De Koninklijke Hulshof in Lichtenvoorde. Colette van Numen uh, sprak daar met de vierde generatie van dat familiebedrijf Herman Hulshof. We gaan eventjes heel ver terug in de tijd, namelijk naar het begin... Ik zie hier in de showroom uh, van Hulshof een foto van een oude man in 1900. Een eekschiller. Dat is zo'n beetje het begin van de leerlooierij. Hè? Ja, het was een heel eenvoudig proces. Het begon natuurlijk met huiden. Die werden in sloten gelegd. En uh, dan rotten als waren de haren uh, van de huid af. Daarna werd het met eekschors, een fijn malen eekschors, in grote kuipen gedaan. Veelal in de grond. Eekschors, dat is eiken, eikenboom eigenlijk. Ja, en dan duurde het een half jaar en dan kwam daar leer uit. Maar dat was keihard en heel dik en dat was primitieve leer. En dan gaan we eens de fabriek in. De fabriek in, daar gaat het erom. om. van Bergen geeft mij een rondleiding. De geur is ook niet uh, te missen, hè, als je binnenkomt. Nee, ja, dat is een typische geur die bij, bij het looiproces uh, hoort. En uh, ja, je moet daar even aan wennen. Net als als je, als je op een uh, boerderij komt, dat je ook altijd even moet wennen aan de geur. Maar uh, het staat wel typisch uh, dat het hele proces uh, hier gebeurt. Van ruwe huid die binnenkomt tot aan uh, uh, leer uh, wat hier de fabriek weer, uh, weer uitgaat. Wat een mooie lapjes leer zijn dat die hier liggen. Dat is een tussenfabrikaat, wet oh. blue noemen we dat. Uh, wat gelooid is, je hebt wet white, wat plantaardig gelooid is. En dan heb je ook nog wet green. En dat is het basisproduct van onze Purego, wat volledig biologisch afbreekbaar leer is. Biologisch afbreekbaar leer. Terwijl ik altijd dacht, ja, leer is sowieso slecht voor het milieu. Dat kan niet uh, groen gemaakt worden. Ja. Nou, dat is ook een heel ingewikkeld proces. Dat, uh, dat kunnen wij ook sinds, uh, sinds een jaar of twee Even terug naar de showroom nu. Ik zie een paar prachtige meubelen staan. De grote Nederlandse merken worden onder meer met uw leer gemaakt. Maar tegenwoordig moet u het vooral hebben van de Chinese markt. Hoe zit dat? Ja, je zou kunnen zeggen dat de meubelindustrie uh, in aantallen verminderd is. En dat we op grond daarvan onze productie moeten vullen met hele andere producten en producten. Uh, uh, daarvoor zijn er twee andere categorieën. Naast de meubel hebben we uh, de mobility markt. Dat uh, moet je denken aan privé vliegtuigen. Dat kunnen hele grote Boeing's zijn. Uh, maar ook uh, auto's. Hè? Er gaan heel veel uh, Duitse auto's, hoogwaardige auto's met ons leer, naar, uh, naar China. En hier in de vitrine zien we lederwaren. Denk dan aan schoenen. Dat is dan de derde markt. Denk aan schoenen uh, die de wereld overgaan van topmerken. We leveren bijvoorbeeld ook aan Gucci. Maar hoe kan het dan dat u daarmee nog wel die Chinese markt kunt, uh, kunt bedienen? Want dat is toch ook goedkoper om in China te laten maken? Ja, uh, de hoofdreden daarvan is dat een Europees merk... of het nou schoenen is of meubel of lederwaren, tassen... dat die top van de wereld willen vertegenwoordigen. En dat geldt niet alleen voor design, dat geldt niet alleen voor kwaliteit... maar dat geldt ook voor eh, zeg maar hun imago en de, zeg maar de, de veiligheid die je koopt als je zo'n product koopt. En dat gaat zover dat ook het milieu en de arbeidsomstandigheden... denk aan Bangladesh, dat de arbeidsomstandigheden ook gezekerd moeten zijn. En brand wil helemaal clean zijn vanwege hun imago. Die schoenen die daar staan, groene en rode schoenen, in Nederland gemaakt... als je die in de grond stopt, dan verdwijnen ze. Die zijn volledig biologisch afbreekbaar. Ze verdwijnen bijna helemaal. Uh, binnen uh, we zeggen een maand of drie, uh, als het zomer is, zijn ze weg. Maar er komt een bloemetje uit. Want deze schoenen, daar hebben ze zelfs een zaadje in gedaan. En dan groeit er een bloemetje uit. Maar ze verdwijnen niet als zij in voeten zitten? Als je uh, enorme zweetvoeten hebt en in een mesvaald gaat staan... en je blijft zes maanden op die plek, dan heb je kans dat ze wel verdwijnen. Hoe heet dat merk, zei u? Oud. Oud, een Nederlands merk dus... Kijk, hier gaat het inderdaad in tegenstelling tot de fabriekshal echt naar leren. Ja. Uh, ik heb hier nog een paar huiden uh, puro liggen. In blauw en in rood in dit geval. Omdat een beroemde fashion designer hadden... Die, uh, uh, uh, dat deze voor hun zomercollectie uh, wou gebruiken in hun biologisch afbreekbare lijn. Uh, zie je een stukje in de huid. Hier heeft een, uh, uh, een stier schurft gehad. Heeft ah. een dit is een bacterieschade. Dus hij heeft een keer iets, uh, iets in zijn huid gehad... En dat zie, je dus, dat zie je dus, terug moet je omheen snijden. Zoals hier, in dit stukje, heeft een dier een keer een fratje gehad. Dus we kunnen niks camoufleren. En bewust, want dat willen we ook eigenlijk niet. Zoals die groeistrepen die erin zitten, dat maken ook echt het karakter van dit leer. Groeistrepen, dat is gewoon uh, strier, maar dan minder erg of zo. Ja, ja. strij, maar dan strij waar je trots op bent. Nee, echt is het echt zo? Ja, zo moet je het zien. Zo moet je het zien. En dat is ook de reden waarom wij uh, voor stieren kiezen en niet voor koeien. Uh, stieren hebben veel minder uh, strier, hebben veel minder te lijden gehad. Die hebben echt geen uh, kinderen gebaard en geen uh, melk gegeven. Dus hun huid is veel uh, strakker en onbeschadigder dan koeienhuiden. En vandaar dat wij ook alleen voor stieren kiezen. Is het nou omdat u, omdat u een familiebedrijf bent, dat het nog steeds bestaat? Ja, daar ben ik van overtuigd. Uh, ik, alle looierijen in Europa hebben het moeilijk. Het zijn allemaal familiebedrijven. een geen familiebedrijven hadden ze niet meer bestaan. Want u was eigenlijk al teruggetreden. Hè? U dacht van, nou, ik ben wel klaar. Ik kan uh, lekker vroeg stoppen. En toen kwam de recessie. Ik dacht, uh, het moet misschien professioneler uh, gemanaged worden. Uh, omdat we ook vijf keer zo groot zijn geworden. Uh, nou, dat is niet gelukt. Want? Er is uh, uh, zoveel commitment nodig. Liefde, uh, vakmanschap en koopmanschap. Uh, dat, uh, dat je dat met externe niet redt. Dus de liefde gaat uh, de of redden? <laughs> ja, dat kun je toch zeggen, ja. Of is het China dat de of gaat redden? Ik denk beide, maar ook hele goede medewerkers om me heen. En met een beetje liefde uh, lopen ze ook harder. Liefde, vakmanschap en koopmanschap. Daar gaat het over bij de Koninklijke Hulshof in lichte Lichtenvoorde. Colette van Nuenen had het over biologisch afbreekbare schoenen... waar later een bloemetje uit kan komen. Of Monsters and Man die hadden een hit in 2012...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 Ship will carry on, Barney safe to the shore.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 Don't listen de truth may just chip ze wel kennen, ze komen ook uit Rijkja Ze zijn met z'n zes en ze spelen muziek van de wereld Little Tox. <middels> This is our story. Where men take off to the finish line that will make them immortal. They join the heroes and become gods. But only the strongest will wear the pink. This is Giro d'Italia. The toughest race in the world's most beautiful place. De wat promotie van de Giro d'Italia. De Ronde van Italië die dit weekend is begonnen. Drie weken lang fietst een kleine 200 man over Italiaanse wegen. En volgens sommigen is het de mooiste wedstrijd uit het wielrennen. Mooier nog dan de Tour. De schrijver Benjo Mazzo is zo'n kenner. Hij schreef een boek over de Ronde van Milaan naar Amsterdam. Goedemorgen, meneer Mazzo. Goedemorgen. Wat maakt die Giro zo speciaal dan? Nou, het zijn verschillende factoren. Allereerst de... Landschap waarin wordt gereden, de middeleeuwse stadjes en. Uh, ja, je nou, bent gek van Italië natuurlijk, dus dan kijk je er met andere ogen nou, naar. Nou, niet ik alleen. <laughs> Het ziet er spectaculair uit, dat ja. landschap. En ook zelfs de bergen, de dolomieten en zo, die zijn echt adembenemend om die te zien. Ja, die zijn dus dus zelfs mooi. Als ze gewoon in toeristentempo door. Uh, Italië rijden, en een deel van de Tour doen ze dat natuurlijk. Een deel van de ronde. is valt er nog altijd valt er heel veel te zien. Is het mooier dan Frankrijk, vindt u? Ja, ik ben bang van wel. Ja. En dat, dat is het enige verschil met, met nee, de... Nee, helemaal niet. Maar op het ogenblik, zeker in de Tour... Het wordt meestal behoorlijk saai. Omdat er voor alle ploegen hangt alles vanaf van de Tour. Dus als je een ranglijst maakt van de wielerwedstrijd die het belangrijkste zijn voor zo'n sponsor qua publiciteit en dergelijke. dan komt de Tour op eenzame hoogte. Dus er hangt zo alles van af dat er geen risico's worden genomen. En dat werkelijk elk detail probeert uh, gecontroleerd te worden. En ja, het gevolg is meestal behoorlijk saai. Maar is daarmee de Tour een circus gewonnen, publicitair gezien... en ook voor de wielrennerij, uh, qua punten? Ja, het is... Uh, als je ziet het aantal landen waarin de Tour wordt uitgezonden... waar de Giro wordt uitgezonden, te beginnen met Nederland... is dat voor de Tour nog steeds een stuk hoger. En het aantal kijkers is een stuk hoger... en het aantal journalisten wat naar de Tour gaat... is veel hoger dan het aantal journalisten wat naar de Giro gaat. Terwijl de plaatjes toch echt veel mooier zijn uit Italië. Ja. Maar goed, het sportaanbied, dat is aanbod op het ogenblik, dat is natuurlijk gigantisch. Is dat Al altijd zo geweest dat de Giro in de schaduw stond van de Ronde van Frankrijk? Ja, eigenlijk wel. Met een paar kleine uitzonderingen. Het is allereerst, het is 1903 had je de Tour, in 1909 had je de eerste Giro. En ze probeerden inderdaad toen in die tijd ook het succes van de Tour te volgen. Toen is het eigenlijk daarna zo'n kleine 40 jaar is het bijna exclusief Italiaans geweest. Alleen de Italiaanse renners die eraan meededen? Ja, wel een paar andere meestal, maar nooit uh, de grote sterren eigenlijk niet. Be behalve in het allereerste begin. En het is eigenlijk pas in de jaren 50 is het internationaal geworden. En toen was het zo op een gegeven moment zelfs... dat voor de sponsors, de fabrikanten... die vonden het eigenlijk beter naar de Giro te gaan dan naar de Tour. Omdat de Tour door, door landenploegen werd verreden. En, maar dat is maar heel kort geweest. In 1962 kregen we ook fabrieksploegen in de Tour. Dus die merkenteams waren al in de Giro, waren die al gekend? Ja, ja, en op het moment dat ook in de Tour een merkenploeg mochten, toen renden ze weer met z'n allen naar de Tour en lieten de Giro achter. En dat was weer uh, een aantal jaren eigenlijk alleen Italianen of die in Italiaanse dienst waren. Eddie Merckx die heeft voor een Italiaanse firma, Reti. En ja, daarom zagen we hem elke keer... Maar er ja. waren natuurlijk wel fantastische Italianen, hè? Coppi Bartali. Ja, wow, natuurlijk. Dat was een die tijd... tijd. Ja, precies. Dat was ook... Namelijk in de jaren 40 was het niet zo erg dat het bijna exclusief Italiaans was. Want de twee beste renners ter wereld, dat waren toevallig Italianen. Dat waren inderdaad Coppi en Bartali. En die kregen alleen daardoor al uh, ontzettend veel publiciteit over de hele wereld. En nog steeds. Ja, dat waren destijds ook grootheden op het moment dat ze de fiets aan de wilgen hadden gehangen. Ja, nog steeds. Bijna elk één of twee jaar... en er komt er wel een bo nieuw boek over Koppie ja. of Bartley uit. Terwijl Koppie is 53 jaar geleden gestorven. Jong gestorven, hè? Ja, ja, en Bartley 13 jaar. En toch, het is nog, uh, vorig jaar kwam er nog zelfs een Amerikaans boek over Bartley uit. Er zijn voorstellingen over die twee gemaakt... en over het rijke leven wat ze gehad hebben natuurlijk. Ja, uiteraard. Met vrouwen. Y van de kant van Koppie dan, Ja, ja. ja. Mooie tijd geweest, maar er waren ook grootheden op het moment dat ze gingen kijken naar, naar een wielerwedstrijd. Mensen dat ze na de Tour in één keer verschenen, bijvoorbeeld, deden ze dat. Dat ze naar de Giro kwamen kijken naar een etappe. En dat die mensen daar in één keer Bartali zagen in het wild. Ja, dat was ongelooflijk. Ik bedoel, ze zeggen ook van. Het was dus langsreden, dat mensen ongeveer uh, zo met hun handen zo op het asfalt en bogen en. Uh, alle de pauze. Alsof het de pauze was, inderdaad, die langsreed. Maar dan was het kopje of Bartoli. En ze hoefden zelfs helemaal niet hard te rijden. Dat, uh, dat ze het al gewoon zagen. En ja, dat zelfs nog een. Uh, Bartoli heeft ongeveer tot aan zijn dood heeft hij de Giro gevolgd. En als hij bijvoorbeeld uit zijn auto stapte. Nou, over een auto er stond Chicli Bartoli op met grote letters, Zodat niemand kon zich ook vergissen. Dan kwam er vaak veel meer applaus dan voor de winnaar. De Giro moet het hebben van het spektakel. En soms schiet dat wel eens door. Ze werden in 2011 de afdaling van de Monte Cristos, eh, Christus bedoel ik, opgenomen in het parcours. En Johnny Hoogland zei er dit over. Het is gewoon belachelijk om zo'n ding erin te doen, eigenlijk. Zeker na wat er gebeurd is al hier. En ook al was dat niet gebeurd, dan was het nog belachelijk geweest, want het is gewoon het gevaar op zoek. En dan hoor je geluiden van, als er geen spektakel is, komt er geen publiek meer kijken, ja. Dat vind ik een heel, heel zwak excuus. Heeft hij gelijk? Zijn ze een beetje doorgedraaid in Italië? Uh, ja, maar ze vinden het niet erg. Ze doen het eigenlijk met opzet. Kijk, voor het zoals... 25 jaar geleden hadden we de tap over de Gavia. Met Jon van der Velde als eerste. En Erik Breuken die de tappen won. In de Tour was dat afgelast. Altijd. Geen sprake dat ze dat lieten doorgaan. Maar in Italië dacht ze... Ja, het sneeuwt wel, maar ach. Het ziet maakt er prachtig uit. uit. Die renners hebben het hartstikke koud. Maar wat maakt het uit? Ja. Renners kunnen hun spieren niet meer bewegen. Maar dat hoort erbij. Ja. Ook geprobeerd uh, om buitenlandse zieltjes te winnen. Er is gestart in Groningen, in Amsterdam, Kopenhagen. Volgend jaar rijden ze door Ierland. Er gaan verhalen over een start in de Verenigde Staten. Doet dat niet af van de charme dan? Ja, absoluut. Ja. Kijk, maar dat is het probleem van de Giro is... het staat niet op hetzelfde niveau... financieel, publicitair, enzovoort, enzovoort, enzovoort... als de Tour. En ze proberen... het is, het is nog altijd in de eerste plaats een Italiaanse race... En diezelfde Italianen die het allemaal zo goed doen in de Giro... in de Tour falen ze meestal. En ja, de Giro die probeert daardoor... juist inderdaad er veel spektakel te zorgen... maar ook andere landen erbij te betrekken... door te starten of de etappes um, mm -hmm. daar te houden... proberen ze dus ja, eigenlijk uh, concurrentie van de... Te overwinnen en in ieder geval tenminste op gelijk niveau te worden geacht te zijn. Welke etappe moet ik gaan bekijken om uh, de lol van de Giro te begrijpen? Ja, dat is heel erg moeilijk, want natuurlijk, het resultaat is onvoorspelbaar. Kijk, zo op papier zou je zeggen: van uh, de voorlaatste etappe die naar door de dolomieten gaat, die in Tricime Lavaredo eindigt... bovenop een top, dat moet een fantastische tappen worden. Maar ja, zelfs inderdaad prachtig landschap als het mist... zie je er ook weer niks van natuurlijk. Nee. De tappen daarvoor. Deze Giro heeft de twee beste afdalers van deze tijd. Doe mee. Samuel Sanchez, de Spanjaard. En Vincenzo Nibali, de Siciliaan uit Italië. En als die met z'n tweeën in de afdaling van de Stelvio, ook een legendarische call, als die daarvoor in de aanval gaat of met elkaar een duel houden, nou, dat zou bij wijze van spreken al de hele Giro waard zijn. Oké, okay, wie gaat er dan winnen? Ja, er zijn natuurlijk een paar favori favorieten, zoals Wiggins en Nibali. Maar Wiggins spaart zichzelf voor de Tour, zegt hij, maar goed. Hij Nibali. zegt dat hij wil winnen. Nibali wil zeker winnen als hij Italiaan is. Maar goed, als het nou voor het een outsider is, wat natuurlijk prachtig is, het was vorig jaar was het ook een outsider, dan denk ik dat Carlos Bittencourt een behoorlijke kans maakt. En de finish van vandaag nog even? Is die gevaarlijk? Hoort hij bij dat spektakel van de Giro? Dat is heel goed mogelijk. Dit, in ieder geval ook wat dat betreft... een valpartij hoort bij de Giro's ongeveer. Het zou niet bij moeten horen, maar in de praktijk gebeurt het dat altijd. We zaten zaterdag alweer in de eerste etappe. Dan ja. bleef Dish en... de handel voor. Ja. Hartelijk dank, Benjo Mazot. Hij is schrijver van het boek Van Milaan naar Amsterdam. Dit zijn de Kings.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 While the are made. And she stirs the tea with counsellors While discussing foreign trade And she passes looks as well as bills At every suave young man Cos he's all so good Cause he's better than the rest and his hands sweat There's a girl next door, 'cause he's dying to get at her. But his mother knows the best about the matrimonial stakes, 'cause, Cause he's, he's all so good, and he's all so fine, and he's all so healthy in his body and in mind. He's a well-respected man about town. So Ray Davies en de mannen. De Kings uit 1965 met Well Respected Man. Dit is radio 1. Het is anderhalf minuut over half twaalf. Hier is Jan van de Putten met het NOS-journaal. Er zijn aanwijzingen dat de opstandelingen in Syrië het zenuwgas sarin hebben gebruikt. Dat zegt Carla Del Ponte, de oud aanklager van het Joegoslavië-tribunaal. Ze leidt tegenwoordig een VN-onderzoekscommissie. In een interview met de Zwitserse televisie zei Del Ponte wel dat er nog geen harde bewijzen zijn over dat sarin in Syrië. Het diaconessenhuis in Leiden heeft eind vorig jaar ten onrechte bij een patiënt de prostaat verwijderd. De patiënt is nu impotent en incontinent. Bij het onderzoek was weefsel verwisseld met dat van een naamgenoot. Het Leidse ziekenhuis geeft de fout toe en heeft excuses aan de patiënt aangeboden. In Bangladesh zijn bij rellen tussen de politie en radicale moslims zeker 15 mensen omgekomen. Het geweld brak uit tijdens demonstraties voor een nieuwe strenge wet tegen godslastering. Volgens Bengaalse media waren in de hoofdstad Dhaka zeker 20.000 islamitische betogers op de been. En het Nederlandse kabinet is geschokt door de moord op de Curaçaose politicus Wiels. Hij werd gisteren doodgeschoten op het strand bij zijn huis. Premier Rutte noemt de moord een laffe daad. Volgens hem was Wiels een gedreven politicus die vocht voor zijn idealen, stond voor zijn zaak... en bovenal hard had voor zijn land Curaçao. En dat zijn de hoofdpunten. Het sneeuwt niet, het regent niet en toch zijn de files. Wijnand Zwaan. Ja, want op de A12 van Arnhem naar Utrecht is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Tussen Maarsbergen en Bunnik staat vier kilometer file. Twee van de vier rijstroken zijn dicht. De A27 van Gorkum naar Breda. Daar is een spoedreparatie aan de gang bij knooppunt Hoijpolder. Het veroorzaakt 5 kilometer verder vanaf Nieuwendijk. De linkerrijstrook is dicht. Omrijden kan via Den Bosch over de A15, A2 en de A59. Dit is de gids.fm Met Felix Meurders. Zometeen hoe verleidelijk is Adam. Maar nu David Bowie en Mick Jagger. Dancing in the street. Okay! Tokyo! South America! Jacken die dachten we gaan iets leuks doen, joh. We gaan samen wat doen. Dancing in the street. En het werd het hit in 1985. Hij heeft nog op nummer 1 gestaan, zelfs. Maar ik geef toch de voorkeur aan de uitvoering. die niet kapot te krijgen is van Marta Reeves en de Vandela's. De die heeft nog wat te goed van vrijdag. Toen lag Leo Blokker zo op met zijn verhalen... over de relatie tussen popmuziek en oorlog. dat onze automedewerker Wim Oudenwiernik op de parkeerplaats moest blijven staan. Maar nu komen we dan toch toe aan de vraag... hoe krijg je de consument anno 2013 in een nieuwe auto? Autofabrikanten doen er alles aan om de verleiding zo groot mogelijk te maken. Het nieuwste model van Opel is daar een goed voorbeeld van. Autojournalist Wim Oudewening maakt een testrit met verslaggever Robert-Jan Boy. Kijk, op een parkeerplaats langs a 1 staat een klein autootje. En wie staat er naast dat autootje? Wim Oudewening natuurlijk. Goedemorgen Wim. Morgen. Is dit nou de, de punk... De Funk, de Junk of de Schunk? Nou, ze noemen hem uh, Glam en Slam. En uh, ze hebben allerlei, uh, ja, een beetje, een beetje trendy namen aan deze auto gehangen. Maar uh, het is dus een Opel Adam. En, uh, Adam? Een, Adam, een beetje een omgekeerde wereld. De Opel Adam is eigenlijk om Eva te verleiden. Want het is, uh, ik wil niet zeggen een uh, vrouwenauto. Maar het is wel een, een heel uh, lief, attractief, modieus autootje. We zitten een beetje in de voortplantingssfeer, als ik het zo hoor. Uh, ja, het, het is voor jonge mensen bedoeld in ieder geval, ja. En, uh, ik denk dat uh, de, de leeftijdsgroep van, uh, van boven de 40 of 50 die gaan waarschijnlijk voor een uh, wat ruimere auto waar je wat rechterop zit. Het is een, een klein autootje, als ik dat zo bekijk, met een wit, uh, wit dak. Deze is bruinrood uh, gekleurd. Sportieve wielen. Klein. Ja, het is, het is inderdaad heel klein zelfs. De techniek is min of meer van de Opel Corsa, dat is bekend. Ja, ja en standaard kost die 12.500, is al iets meer dan een Opel Corsa. Maar hier aangekleed kost die ja. 18.500 euro. Ja. En dat komt, er zit paarse bekleding in. En er zitten enorme 17-inch wielen in. En er zitten allerlei navigatiesystemen. Ja. Enfin, ja. de auto is helemaal persoonlijk aangekleed. Ja. Uh, zoals uh, in dit geval... Uh, de opel, de importeur, denkt dat hij leuk is, maar uh, een ander zal zeggen ja, ik vind hem wel leuk, maar niet met het bruine en het witte dak. Met paarse ja. bekleding. De vraag is natuurlijk, hoe rijdt hij? Uh, zullen wij er een stukje in we gaan rijden, gaan even of is een dat rijden? niet uh, de bedoeling? Ja, zeker, we gaan ja, ja. een stukje rijden. Nou, daar gaan we. Hij is niet zo uh, groot van achter. Je kunt je, je benen nauwelijks vrij zeggen als je achterin zit. Vele leer. Een beetje, ja. Rood-bruin dashboard. En hier, kijk, allemaal uh, marmerachtige tierenlantijntjes uh, zitten hier. Ja, een beetje een, beetje, een beetje parelboer idee met een motiefje erin. Uh, ze hebben er echt iets, uh, iets leuks van gemaakt. Ja. Uh, een, een beetje een, een trendbreuk. Want uh, tot nu toe waren auto's eigenlijk van binnen allemaal even grijs en ja. zwart. En uh, van, dat, uh, van dat sombere... Uh, ja. kunstleer, wat de auto-industrie uh, olifantleer noemt. Hè? Dat ja. uh, ijzersterk, ja. het gaat nooit kapot, maar vrolijk word je er niet van. Maar nu dus dit? Uh, uh, waarom doen ze dat eigenlijk? Nou, het is zo dat uh, de auto-industrie... Uh, uh, van Vooral de fabrikanten van kleine auto's, zuinige auto's. Daar wordt ontzettend weinig aan verdiend voor, voor 9.000 euro en 10.000 euro heb je al een, uh, een bepaald model. En uh, aan de andere kant uh, wil men die jonge mensen toch in, die, in de auto houden. Want er is al een, een beetje een, een trend dat mensen geen auto meer hebben. Ja. En op deze manier kunnen ze de, de auto's toch wat verrijken qua uitrusting. En ontstaat tegelijkertijd een verdienmodel voor die fabrikanten... Ja. waar ze aan, vooral aan de toegevoegde waarde, aan de accessoires... Ja. Ja. aan dat leer, uh, aan, die, uh, aan die navigatiesystemen extra verdienen. Kijk, hier rechts, uh, belangrijk, huis, door het bussen naar Amsterdam. Ja, Wim, die rijdt zomaar een beetje out of the blue natuurlijk... in dit out hippe wagentje. Kom, natuurlijk, wordt er het heel versum. Uh, ja, maar uh, ja, ja. Uh, als je, zo, dus ja. zoals net, door door, door laden rijdt, uh, ja. langs de terrasjes... Dan ja, uh, dat komt dat trek weer... je dan aandacht. Maar Opel heeft ook een beetje, om even op de auto terug te komen, een beetje dat saaie imago natuurlijk. Hè? Dat, dat grijze imago hadden ze wel en ja. uh, daar, daar zijn ze nu hard mee bezig om daar uh, uit te breken met, met nieuwe ideeën, maar ze zijn niet de enige. Ja. BMW met de Mini heeft dat al, uh, al een paar jaar geleden ontdekt. fabrikanten doen het een beetje. En, en de Fiat 500, iedereen ja. doet het een beetje, maar het zijn wel door de individuele aanpak van het design en de aankleding en de uitrusting. Alle auto, al die autootjes zijn allemaal wat anders. Hoe rijdt hij eigenlijk? Uh, op zich uh, niet, niet opmerkelijk. Het is geen, uh, geen snelle sportwagen. Het is, uh, nee. het is ook geen, uh, geen uh, uiterst comfortabele reisauto. Het is gewoon een, uh, ja, een vlot autootje. Is hij eigenlijk zuinig? Ja, hij is uh, behoorlijk zuinig. Het, uh, het is niet een zuinigheidskampioen, nee. maar... Uh, je komt er uh, goed mee uit de voeten. Je, je schrikt niet elke keer als je bij de pomp bent. Het, uh, het is vergelijkbaar met een Opel Corsa eigenlijk. Ja. Uh, uh, op, uh, 1 uh, op 16 kun je gemakkelijk rijden. Gemiddeld, gemiddeld. Ja. Ja. Uh, uh, natuurlijk geven ze een, een lager verbruik op. Dat geldt voor de hele industrie. Dat is een probleem dat die theoretische verbruikcijfers ja. uh, gunstiger zijn dan de realiteit. Nou, De vraag is natuurlijk, zal de consument zich laten verleiden? Door deze Adam. Uh, de eerste indicaties die zijn positief. Maar, Komen er kindjes van? Uh, uh, dat is natuurlijk uh, even de vraag. En, uh, dit, het, het is zo dat uh, de, de, de ordeboeken zijn goed gevuld. Maar een, een model heeft toch een, een, uh, zeg maar een uh, levenscyclus van een jaar of 7, 8. En dat moet door blijven lopen. Het mag niet zo zijn dat mensen denken van dit is leuk en dan piekt dat ineens. Ja. En daarna twee jaar stort de verkoop in, want dan uh, verdien je de investering nooit terug. Want het uh, blijft natuurlijk een, een kostbare investering, een nieuw automodel. Van, ja. uh, van zomaar een paar honderd miljoen tot uh, meer dan een miljard euro. Oké. Okay. Nou, bedankt. Ja, ik hoop dat, uh, dat de sfeer is blijven hangen van uh, wat Opel uh, van plan ja, is. Ja, absoluut, ik wil uh, laten het even bezinken. We spreken elkaar. Ja. Tot de volgende keer. Mim Arderweerink en Robert-Jan Boy in Adamskostuum. kostuum. Radio 1. De gids .fm. Om vogels te kijken hoef je niet voor dag en dauw af te reizen naar een ver natuurgebied. Zit er ook gewoon in je eigen tuin en straat. Tot en met zondag is het nog Nationale Vogelweek en ter gelegenheid daarvan organiseert vogelaar Jelle Harder uit Hilversum een rondje vogels kijken in zijn eigen buurt. En om zijn buurtgenoten warm te krijgen moet hij eerst wel volderen samen met vroege vogel Janette Parmar. Ik lijkt wel een postbode zo. Ja, weet je wel ja. Ik ga even hier uh, de tuin doen. ben je strak. Zo, dan is er alvast heen. Ja, ja. overkant. Nou, het zijn uh, in de straat zo'n 70 adressen. En, uh, nou ja, dan zullen niet alle 70 uh, bewoners uh, komen. Maar als er natuurlijk of 10-15 zijn, want het is natuurlijk lekker vroeg. Is morgens om half zes. Half zes? Ja, tuurlijk. Als je wakker wil worden. Dat is een dag. Ja, ja, nou ja, dan hebben ze toch alle tijd om te komen. <laughs> ik, ik weet uit ervaring dat mensen dat heel spannend vinden. Nog een beetje in het donker beginnen. En dan langzaam zeker hoor je die vogelwereld ontwaken. En dat is hartstikke leuk om dat mee te maken. En vooral als het in je straat gebeurt natuurlijk. Ja, dat heb jij bedacht. Vogels kijken in je eigen straat. Ja. Waarom? Ja. Nou ja, als je dat uh, in je eigen straat gaat doen... De volgende dag loop je weer in je eigen straat. En dan weet je, kijk, op die plek daar hebben we een roodbosje horen zingen. En, uh, en dan kom je weer langs. Hé, hey, dat roodbosje zit er weer. Nou, dat is precies het verhaal dat mensen dingen gaan herkennen. Misschien een beestje zien, een beetje horen. En uh, nou, dat geldt ook voor andere vogels, ook gewoon een simpele merel of een hegemus. Mm -hmm. En op die manier hoop ik dat ze meer idee krijgen van wat er in hun straat zit. En als dan die belangstelling daardoor misschien gewekt is... Ja. dat ze de volgende keer met een excursie ook eens meegaan. En uh, ze ook zelf beter gaan opletten en meer gaan kijken. Ja, ja want mensen realiseren zich eigenlijk helemaal niet... dat nee. er heel veel vogels gewoon in de eigen straat, de eigen ja. achtertuin... Ja. ja, mensen denken van, uh, ja, als je de natuur in wil gaan... dan moet je naar de Hoge Veluwe gaan... of je moet naar de Biesbosch of je moet naar de Splassen. Mm -hmm. Maar dat is helemaal niet nodig. Je kan ook gewoon in je eigen straat. En... Uh, voor heel veel mensen kan dat een begin zijn. En wat ik als bijzonderheid dus doe, is... Uh, we horen of we zien een vogel en alle... En Mensen die dan uh, op die donderdag komen... Mm -hmm. die krijgen van mij een plattegrond van de straat. Heb ik ze... in je hand? Hè? Heb ik in mijn hand. En uh, nou, daar kunnen ze dus op aantekenen welke vogelsoorten we zien. Hè? Ja. Of horen zingen. Dus bijvoorbeeld een roodborstje, Dan kan je op die plek waar die vogel dus zit... kan je een erretje neerzetten, roodborstje. rood bosje. Ja. Koolmees, zet je een kaartje neer. Koolmees, Merel, een emmertje. En zo krijg je dus een beeld van je hele straat. En dat versterkt dus de kans dat mensen nog eens op die kaart kijken. Oh ja, dat was die koolmeester die altijd zit te zingen. Mm -hmm. he, ik hoor, we horen nu een kolmees, nou, dus... Schrijf hem op je, hè? Die, die, die plek, hè? Oh, he, ja, ja, ja, zeker. En, uh, ik hoorde hier een tiftje af. En een mail, horen Kijk, precies. En er gaat nog een uh, houtduif, die vloog daar nou weg, dus die schrijven we ook op. Jij bent natuurlijk een doorgewinterde vogelaar, hè? maar ja. al die mensen die eigenlijk niks van vogels weten, kunnen die dan wel meedoen? Ja, ja het, is, het is voor iedereen. Kijk, ik ga er niet vanuit als wij 15 soorten vogels in de straat zien, dat na afloop uh, die mensen al die 15 soorten kennen. Maar ik probeer me uh, een beetje te concentreren en bijvoorbeeld een koolmees, dat ze die in ieder geval herkennen, dat ze ook weten dat het een koolmees is. Ja, ja. En dat zou ik ook al hartstikke mooi vinden. Is maar... uh, eigenlijk ook een soort cursusje? Ja, mini-cursus. Maar vooral om de interesse te wekken. En uh... ja. kijk, we horen nog een Vlaamse gaai. Oh nee, het is de trein. <laughs> nou Jelle, dat gaat lekker. Oh. Hey, we moeten even naar een andere plek, want ik vind het hier een beetje lawaai. Hè? Ja, ik dacht <laughs> dat ik <dan> daar eens schreeuwen hoorde. Kijk. Ja, nou hier vlak bij mijn huis. Hè. Dus dan moeten we even kijken. Een merel die er zit te zingen. Dus het is heel simpel: een emmetje. Is morgens vroeg, hè, uh, is het nog mooier om dat te doen? Dan dus is het stil. En uh, ja, al die geluiden die hoor je dan. Dus ik, ja, ik, ja, dat is de beste tijd om uh, vogels te ja, doen. Ja, vogels zijn actief, worden wakker, zijn actief. Meteen territorium uh, verdedigen, laten zien: van hier ben ik weer. En zo, uh, zo kun je al die vogels snel opsporen. Ja. Ben benieuwd hoeveel mensen er komen, Jelle? Ja, dat is uh, een grote verrassing. Laten we maar zeggen: als er vijf zijn, ben ik al blij. Maar ik denk dat er wel vijftien zijn. En, uh, we wachten het af. We gaan nog even wat volders in de bus doen. Hoor. Ja, is goed. Vogelaar, Jelle Harder, samen met vroege vogel Jeannette Paramorra. Folderen in de buurt om mensen te leren kijken naar vogels. Desselt de Kid, zeg maar Tjeerd Bomhoff en gevolg. Zo weet het nummer ook van Cheer Bom of bijgenaamd Dazzelt Kit. De Mario Iedere generatie heeft zijn eigen problemen met de crisis. Ouderen maken zich zorgen over hun pensioen en jongeren over werk. Komt er nou straks weer een verloren generatie onder de jeugd... zoals de generatie X bijvoorbeeld? Nou, er is nu al sprake van een generatie Y. Die is onlangs uitgebreid onderzocht, blijkt. Onze eigen marketingman Charles Bormans is van alles op de hoogte. Charles, goedemorgen. Goedemorgen, Felix. Is die generatie Y een belangrijke doelgroep voor de commissie? Ja, uh, alleen al vanwege het feit dat het een hele grote doelgroep is. Uh, in Nederland uh, uh, vallen ongeveer 4,2 miljoen mensen, dat is 25% van de volken, in die groep van die generatie Y. Uh, ook wereldwijd is het een, grote, een hele grote groep consumenten, om het zo maar te noemen. En het is een relatief jonge doelgroep, uh, leeftijd tussen de 14 en 34 jaar, geboren tussen 1980 en 2000. En uh, dus. 2000 het he, millennium. Nieuwe, ja. uh, vandaar ook de internationale benaming voor deze groep: de, de van de generatie i de millennials. Millennials. Uh, naast het feit dat deze groep dus uh, omvangrijk en jong is, uh, hebben ze ook een heel specifiek uh, multimediaal mediagebruik. En wat heel belangrijk is, ze delen alles met anderen. Ze alles delen ze met vrienden. Dus alle informatie op het gebied van nieuws, politiek, maar dus ook reclame, wordt gedeeld met vrienden. En dat doen ze dan vooral online. Maar er is wel veel jeugdwerkeloosheid. Dus misschien heeft de commissie die doelgroep liever niet. Uh, jawel, want het is natuurlijk uiteindelijk toch wel een hele interessante groep. Want het is uiteindelijk de groep van de toekomst, om het zo maar te zeggen. Dus uh, nee, de commissie wil ze heel graag hebben hoor. Je zegt, je komt ze over de hele wereld tegen. Zijn ja. deze jongeren tot 34 dan weliswaar, ja. ook erg gericht op het buitenland, op de hele wereld? Uh, nou, vreemd genoeg niet eigenlijk. In die zin, de millennials zijn eerder gefocust op een op hun eigen land. Uh, en binnen dat zie je dus ook binnen grote supranationale organisaties... zoals de EU... dat het eigen land weer steeds belangrijker aan het worden is. Dat zie je in Nederland, zie je in Duitsland, zie je overal. Mm -hmm. Binnen het eigen land is dan ook eigenlijk de lokale regio... weer uh, belangrijk aan het worden. En binnen de regio is ook de lokale gemeenschap... en zelfs de familie is weer heel erg belangrijk aan het worden. En dat betekent dus ook dat je als je een adverteerder bent... of een ja. merk bent... dat je dus met die lokale aspecten rekening moet gaan houden... Houden. Een supermarkt doet er dus goed aan om lokale producten ook weer te gaan uh, verkopen. Uh, maar ook om zijn lokale verantwoordelijkheid naar die, zeg maar, de gemeenschap op te pakken... door ja, dingen te organiseren of producten beschikbaar te stellen... voor uh, kinderen die in avondvierdaagse lopen. Dat zijn allemaal aspecten die belangrijk zijn omdat ze met het lokale te maken hebben. En dat hebben. lokale is dat ook terug te vinden in de, in de reclame, reclamespotjes... Nou, het zou kunnen betekenen dat, uh, ja, zeker, uh, uh, sowieso wordt het interessant natuurlijk voor reclamebureaus om daar veel meer aandacht aan te besteden. Maar we hebben een aardig voorbeeld. Uh, uh, neem bijvoorbeeld bier. Bier is natuurlijk echt een product waarbij de wortels heel belangrijk zijn. Waar komt het bier vandaan? Als we dan luisteren naar, laten we straks even horen, naar een uh, commercial uit de jaren zeventig voor Skol, ja. dan zie je nog, hoor je nog een heel ander geluid. Skoll International Skoll. Het was beetje. Ja, wie, wie zingt dit overigens, Felix? Geen idee. Ja, de fameuze Patricia Paai. Patricia Paai. <laughs> Oké. Okay. Ja. Maar je hoort dus Skull International Beer. Hè? Dat was oh, geweldig. En net als Paul Mal Export. Het moest de hele wereld over. Nu laat ik even... Een, dat is een commercial uit de jaren 70. Nu laat ik even een commercial horen van deze tijd. Ik geloof in 2012. Van brandbier. Wat zeg je me nou? Oh. Je gelooft nooit wat die man zegt. Wat? Wat? Zegt dat brandbier, dat wordt toch helemaal niet meer in Limburg gebrouwen. Kijk. Kijk, dat was Cher. En die andere leert gewoon Jan. Ja. Dat brandbier, dat wordt toch helemaal niet meer in Limburg gebrauwen. Nou En de, en de rapen zijn gaar. Dan zie je dus heel nadrukkelijk dat die wortels waar dat bier vandaan komt... ontzettend belangrijk zijn. Terwijl in de jaren zeventig moest het allemaal ja, eh, internationaal zijn. Toch nog even terug naar die generatie IJ. Want daar hadden we het over. Wat merkt die... Van de, van de crisis? Nou, er is groot onderzoek gedaan door Viacom... dat is het moederbedrijf van MTV... van Comedy Central en uh, uh, daaruit blijkt... dat uh, 80% van de ondervraagden... dus van die millennium-generatie... last heeft, persoonlijk uh, de impact voelt... van, van die slechte economie. Uh, zelfs in een land uh, als Australië... waar overigens die economische crisis... minder hard is aangekomen dan de rest van de wereld... Uh, zegt nog 70% van de ondervraagden... die crisis persoonlijk te voelen... Maar wat je ziet, die generatie, uh, die ei of die millennium-generatie, die gaat niet bij de pakken neerzitten. Er wordt hard gewerkt, er wordt heel veel gestudeerd, er is geen berusting en men wil gewoon echt uit de crisis komen. En wat doen de millennials in Nederland? Nou, die zijn over het algemeen heel gelukkig, Felix. Dat is heel bijzonder. Uh, eigenlijk doen ze het wel goed. Uh, uh, ze behoren tot de gelukkigste uh, of de millennials uh, ter wereld. 82% geeft aan gewoon gelukkig te zijn. Overigens Latijns-Amerikaanse millennials geven dat ook aan. De, de, de lui zitten in Egypte en in, in landen als... Uh, wat is het? Uh, uh, Japan. Uh, maar ja, eigenlijk uh, de Nederlanders doen het eigenlijk heel goed in die leeftijd. En hoe gebruiken nou jouw vakgenoten, al die reclame mensen... deze informatie uit dat onderzoek? Nou, je pakt er natuurlijk heel veel dingen uit. Hè? Je, je ziet dat het belangrijk is dat er een behoefte is aan echtheid en authenticiteit. Focus op het lokale, het mediagebruik, dus het alles tegelijk gebruiken: internet, maar ook televisie kijken, ook sociale media, ook het luisteren naar de radio, uh, ook, de, ook nog steeds de krant lezen. Uh, tegelijkertijd gebruiken we allemaal van. Het constant delen van ervaringen met vrienden. Het openstaan voor humor. Vanwege hun positieve visie eigenlijk op het leven. Het feit dat er... Uh, online vriendengroep, binnen die online vriendengroep weer trendsetters zijn... opinieleiders zijn, die moet je eigenlijk zien te, te, zien te benaderen... die weer over jouw merk verhalen vertellen. Dus kortom, uh, er is heel veel uit te leren. En nou dan gaat het bijvoorbeeld niet goed met de auto-industrie, hè? De verkopen lopen terug. Hoe zou jij, de millennials... of de generatie I, dan toch aan een nieuwe auto weten te praten? Nou, het is heel bijzonder dat eigenlijk zijn die millennials... helemaal niet meer zo geïnteresseerd in een mooie auto. Uh, vroeger was het wel zo, maar ze zijn veel meer geïnteresseerd... in een leuke baan en een liefhebbende familie. Dan gaat hij Adam. Ik, maar ja. je zou... Ja, ja, precies. Uh, nou, misschien dat Adam, die Adam wel een aardig voorbeeld is. Je moet wat je gaat doen. En een voorbeeld is Nissan. Uh, die zijn op een gegeven moment uh, zwaar gaan inzetten op sociale media. Uh, die hebben zelfs een campagne gedraaid op Sony PlayStation. Die lieten mensen virtueel racen, want dat vinden ze leuk in die generatie. Uh, de winnaar die mocht uiteindelijk in een echte Nissan gaan rijden. Daar zijn weer video-opnames van gemaakt. Die zijn weer gebruikt in een reality show op televisie en online. En dit materiaal werd, werd weer gebruikt in sociale media. Dus hoe zie je? Ja, er zijn toch echt wel mogelijkheden om om bij die generatie te komen. En misschien moet je ook wel uh, het mogelijk maken... om online te gaan bestellen, want dat zijn ze ook gewend. Charles Bormans, graag tot volgende week. Tot volgende week, Felix. Is er nog iets op de buis vanavond? Dat weet jij beter niet. niet. Nou, dat weet ik wel, maar ik, ik, ik, ik ga het niet zeggen... want ik denk dat ik gewoon lekker ga barbecueën in de tuin. Gelijk. Want ik hou niet van vlees, dus dat vind oh. ik wel lastig. Nou ja, dat is wel vleesvervangers, hè. Lunch met Jurgen van den Berg zo meteen. Surf naar gids.fm. Tot morgen.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 Veel mensen hebben ze al. U nog niet? Doe dan mee met Zonzoekdak. Dan wordt alles voor u geregeld. En nog voordelig ook. Schrijf u nu in op zonzoekdak.nl voor een gratis aanbod op maat. Bij de Lexus CT200H met 14% bijtelling... krijgt u tijdelijk een topracefiet van Eddy Merckx cadeau... ter waarde van 2195 euro. Kijk op lexus.nl. Voordelige zonnepanelen? Er zijn nog een paar plaatsen vrij. Schrijf u nu in op zonzoekdak.nl.